Welkom bij een podcast van Rijnstreek Kennemerland Business. Vandaag duiken we in een uh, ja, best een boeiende case. De bedrijfsopvolging bij de Wit Totaal i -e techniek uit Katwijk. Met die Eopse Engels trouwens. Ah ja. Onze bron is een interview uit Rijnstreek Kennemerland Business. Het gaat over Sjaak van der Swan, de huidige eigenaar, 62 jaar. Hij bereidt zijn pensioen voor. En het interessante is dus... Hij verkoopt de boel niet. Nee, precies. Hij haalt twee collega's aan boord als partners. Reinier Wachter, die is pas 26, en Arie Zwaan, 48 jaar. Hmm. Een jong talent en een ervaren kracht dus, ja. En de vraag is, waarom kiest hij hiervoor? En uh, hoe zien zij de toekomst van dat bedrijf? Het gaat echt om het behoud van de bedrijfscultuur, de ziel noemen ze het... Ja, en die keuze van Sjaak, dat is meteen wel het meest opvallende, vind ik. Verkopen had gekund, hè? Vast wel voor een goed bedrag. Zeker. Maar hij kiest dus echt bewust voor, nou ja, zekerheid voor zijn personeel... en het behoud van die cultuur. Hij zegt letterlijk dat hij bang is dat anders de ziel van je organisatie daaruit gaat. Dat is een duidelijke motivatie. Ja, en omdat er binnen de familie geen opvolger was, keek hij dus naar zijn eigen mensen... Er is nu een overgangsperiode gepland, vijf jaar, tot hij 67 is. Het geeft wel tijd voor een goede overdracht, lijkt me. Precies. En die nieuwe mannen, Arie en Reinier, wat weten we van hen? Arie Zwaan, die werkt er al, uh, 27 jaar. Ja, klopt. Een enorme staat van dienst. Begonnen als monteur, nu een hele ervaren projectleider. Echt een techneut, veel kennis. Die kent het klappen van de zweep. Absoluut. Hij was blijkbaar alles eerder gevraagd, maar de komst van die jongere Reinier heeft mede de doorslag gegeven, zegt hij nu. Hij ziet dat als een sterke combinatie. Oké. Okay. Dat werkgeverschap is wel nieuw voor hem, geeft hij toe. Maar verder ziet hij vooral continuïteit in hoe ze werken. En dan Reinier Waagter, 26 jaar, maar toch al bijna 11 jaar in dienst. Die is dus al op zijn zestiende begonnen als leerling-monteur. Ja, dat is dus snel gegaan. Hij heeft de serviceafdeling opgezet en uh, ja, geprofessionaliseerd, communicatief ook sterk naar het schijnt. Zijn leeftijd was wel even een dingetje voor hemzelf, las ik. Maar met de steun van Sjaak en de ervaring van Ari durft hij het aan. Ja, en die combinatie, dat lijkt echt de kern te zijn. Arie's technische kennis, Reinier's focus op service en communicatie en Sjaak die er nog vijf jaar bij blijft als mentor en ook voor de bedrijfskundige kant, zeg maar. Ze benadrukken ook allemaal dat ze die eigenheid van de wit willen behouden. Precies, iets wat je vaak verliest als je opgaat in een grotere partij, hè? Ja, dat risico loop je dan. Oké, okay, die keuze voor cultuurbehoud is helder. Maar wat betekent het nou voor hun strategie? Hoe zien ze de toekomst? Nou, ze mikken op beheerste organische groei. Geen wilde overnames of zo, maar gestaag uitbouwen. Oké. Okay. Ze zijn in vier jaar van 18 naar 25 medewerkers gegaan, vooral door zelf jonge mensen op te leiden. Wat ook slim is in deze markt. Ja, technisch personeel is schaars, precies. Strategisch ligt de focus op nieuwe opdrachtgevers vinden, maar ook projecten bij bestaande klanten uitbouwen. En, wat heel belangrijk wordt, de adviesrol. Installaties worden steeds complexer, dus klanten hebben meer behoefte aan goed advies. Logisch. En wie zijn hun klanten vooral? Voornamelijk gemeenten, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, aannemers. En een klein deel, zo'n 10% particulieren. En hoe spelen ze dan in op de grote trends? Energietransitie, duurzaamheid, dat soort dingen? Dat is toch cruciaal in de installatietechniek? Absoluut. Daar zijn ze volop mee bezig. Denk aan laadpalen, zonnepanelen, aquisystemen voor opslag. Ze doen niet alleen de installatie, maar juist ook dat advies daarover. Dat benadrukken ze ook. Mm -hmm. En duurzaamheid is ook een thema. Kritisch kijken naar materiaalgebruik, kabels, koper, afvalscheiden, recycling. Ze hebben net hun eerste elektrische serviceauto. Kleine stap, maar toch, het begin is er. En wat me ook opviel, uh, ze nemen steeds vaker storingsdiensten over van opdrachtgevers. Ja, dat is slim. Dat gaat richting een totaalpakket aanbieden. Niet alleen installeren, maar ook het beheer en onderhoud daarna. Versterkt de klantrelatie natuurlijk enorm. Precies. En het laat zien dat ze de hele levenscyclus van een installatie aankunnen. Past ook weer bij die groeiende adviesrol en die focus op service die Reinier heeft ingebracht. Oké, okay, dus als we het samenvatten. De wit totaal i-techniek e kiest heel bewust voor continuïteit. Cultuurbehoud staat voorop via interne opvolging. Ja, een mix van ervaring met Arie en Sjaak. En jong elan met Reinier. En de strategie is gericht op beheerstig groei een sterke adviesrol en inspelen op trends als energietransitie en duurzaamheid. En wat dit voor jou als luisteraar laat zien, is hoe een MKB-bedrijf in de techniek strategisch nadenkt over opvolging en hoe je meebeweegt met de markt. Het roept eigenlijk de vraag op, wat weegt nou zwaarder? Die ziel van je bedrijf of de potentiële verkoopwaarde? Dat is een goede vraag. En dat brengt ons misschien wel bij een laatste gedachte om mee te nemen. Als je zo sterk focust op intern, op die eigen cultuur... hoe zorg je er dan als bedrijf voor dat je toch voldoende open blijft staan voor... nou ja, frisse ideeën van buitenaf. Hoe blijf je innovatief en scherp in een technische markt die zo ontzettend snel verandert? Dat is inderdaad de uitdaging. Hoe houd je die balans? Interessant vraagstuk. Dit was een podcast van Rijnstreek Kennemerland Business.